Uur. Gert Vuk met het NOS-journaal. Ze is geschokt door het bericht over de mishandeling van drie militairen op de kazerne in Schaarsbergen. De volksstand schreef vanmorgen dat de drie zijn gepest, mishandeld, aangerand en verkracht. Dit is niet defensiewaardig en onacceptabel, zei Visser. Ze vindt dat iedereen bij Defensie recht heeft op een veilige werkomgeving. En als er iets mis is, moeten mensen niet bang zijn om dat te melden. De mishandelingen vonden voor een deel plaats tijdens de ontgroeningsperiode. De vakbond VBM wil dat de inwerningsrituelen worden afgeschaft. Zover wil staatssecretaris Visser nog niet gaan. Een pand in Den Haag dat als een islamitische boekhandel staat geregistreerd... mag niet meer worden gebruikt als gebedsruimte. Dat heeft de rechter bepaald in een zaak die door de gemeente Den Haag was aangespannen. Het pand is van een islamitische stichting en wordt gebruikt voor religieuze activiteiten. Dat is in strijd met het erfpachtcontract. De boekhandel is er langer in opspraak omdat het een podium biedt aan een omstreden imam. Hij kreeg eerder al een gebiedsverbod voor de wijken Transvaal en de Schilderswijk. Nu de afgezette Catalaanse leider Puigdemont zich niet heeft gemeld voor verhoor in Madrid... zal Spanje mogelijk vragen om zijn arrestatie en uitlevering. Puigdemont zit in België en zijn advocaat had al gezegd dat hij daar voorlopig zal blijven. Het Spaans Hoge rechtshof had hem en een aantal andere separatisten opgeroepen voor verhoor... Ze zijn onder meer aangeklaagd wegens opruiing en rebellie. De afschaffing van de dividendbelasting gaat gewoon door. Dat zegt VVD-fractieleider Dijkhoff... na forse kritiek van de PvdA, GroenLinks en SP... gisteren op de eerste dag van het debat over de regeringsverklaring. Dijkhoff zegt dat het afschaffen van de dividendbelasting... in 2020 een sterk middel is om bedrijven in Nederland te houden. Het weer in het noorden plaatselijk wat regen... in de rest van het land periode met zon. Het wordt zo'n 14 graden. Vannacht... Kan het flink afkoelen? Er is kans op vorst aan de grond. Morgen veel bewolking. Het blijft zo goed als droog. En het wordt dan 12 graden. Dit was het NOS. ZFM, Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad vielen op de A2 Utrecht-Tenbos tussen Beesten en Zaltbommel 9 kilometer en een half uur vertraging. En op de A8 Amsterdam-Zaandam tussen Zaanstad-Zuid en Westzaan een kwartier vertraging inmiddels. Maar dat loopt wel snel op, want de rijbaan is dicht na een ongeluk. Tot zover de verkeersinformatie.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 Luncht. Het lunchprogramma van ZFM Zandvoort. Iedere werkdag van 12 tot 2. Ik moest even een kikker vertellen. Een Kermit in mijn keel. Nou, ik was blij dat ik mijn koptelefoon op had zitten. Wat een kabaal maak jij. Ha, ha, ha, ha. Ja. Ha, ha, ha, ha. <laughs> goedemiddag, luisteraars. Ha, ha, ha, ha. Nou, let u maar even niet op hem, let u maar even op mij. Hele uh, goeiemiddag en welkom bij, ons, uh, welkom bij ons programma Zandvoort Lunch. Ja, ga jij nou praten of ga je praten? Wie gaat er nou praten? Oh, ik ben wel leuk bezig. Nou, fijn dat u weer luistert. Fijn dat u weer kijkt. Want u weet, dat kan ook. Hè. Er hangen hier camera's. Wij worden de hele uitzending bespied. En als u wilt, kunt u mee bespieden. Via zfm-live.nl en uh, we gaan er weer een leuk programma van maken. Hoop ik, denk ik, verwacht ik zo. We hebben in ieder geval uh, mooie muziek. We hebben ook een uh, verrassing. Oh? Ja, met de drie in één. Dat is erg verrassend wat je hebt uitgezocht, Ruud. Oh? Ja, vind ik wel. Jij weet, weet niet eens wat ik uitgezocht heb. Ja, ik weet wel wat je uit, van wie je het wat uitgezocht oh, hebt. Nou ja. En dat het een verrassing gaat worden. Ja, luister is ja. even weer met een dik vol mijn Ja. <laughs> en nu luisteren we naar Toos. Ja. <laughs> Hallo, Bep. Hij is niet goed, hè? Oh, ik heb, dat, ik heb dat vroeger... Ik heb dat vroeger met Charles nog wel eens gedaan. Dus we kregen ja. wel een hele dik voor elkaar opgenomen. Op, oh, ja? op onze manier dan. Oh, ja. wat leuk. Lachen. Ja, dat was wel leuk, hoor. Ja, ja, ja, ja. dat is in jullie wel toevertrouwd, denk ja, ik. Ja, dat was in Beetje onze jeugdige tijd, hè? Ja. Oh, ja. Charles deed de groot. Hallo, vond. Ja, ja. Hm. <laughs> ik mocht mo mo mijn stem schreeuwen op dik voor mij. Oh, ja, oh ja, ben... ja, ja, ja. Ja, ja, ja daar zien we nou weer. Nah. Ja, leuk, nah. ja. leuk. Moeten jullie nou. weer het niet doen? Nee. Waarom niet? Leuk. Alsjeblieft. Nou. Nah. Goed, maar dit is nog steeds al voor lunch. En wat u net hoorde, ja, dat was. Steeds. Het sexy stemgeluid van onze. Ja. Dolly. Nou, zou ik maar een plaatje gaan draaien? Want ah, ik, ja, doe maar. Ik, dat is een ik. wil jullie niet veranderen. <laughs> ja, we gaan gewoon beginnen. Kom op. Oké. Okay. Ja. Ik weet, ik weet. oké. Ja. Artiest in het licht. K.D. Lang. Soms kom je nog wel eens uh, leuke dingen tegen zo... met zo'n artiest in het licht. Dat is wel, uh, wel leuk. Ik vind het wel goed klinken. Nou, eens hoor, moet ik even weten. Catherine Dawn Lang. Zo heet ze origineel. Officieel. En zij is geboren in... Um, concert. concert, Ja, concert. Dat ligt ergens in Canada. En um, nou, kikker. Onderop. En uh, dat is gebeurd... op de, uh, 2 november uh, 1961... Dus de dame is nu... Moet uh, nou, even rekenen... 56, 56... Ja, 56 is ze geworden. Nou, fantastisch. De Canadese zangeres, die ik al zei... en uh, singer-songwriter, die werd geboren in de provincie Alberta. En ze werd geboren als Kathleen Dawn Lang. Maar dat zei ik ook al. En ze schrijft haar naam al jaren met kleine letters. Al jong was uh, Lang uh, geïnteresseerd in... Country muziek, cowboy muziek, country muziek. En vooral in de muziek van Patsy Cline. En begin tachtig eh, toerden ze met de band The Reclines door Canada... om vervolgens solo albums te gaan maken. Bijgestaan door gitarist en songwriter Ben Mink. En eh, dat is dus de eerste artiest in het licht van vandaag. We hebben er nog, nog twee. Ja, er zijn er maar drie is niet anders. Maar uh, dat komt allemaal goed hoor. Ja, daarom. Ja, maakt het uit. Goed, um, de volgende plaat. Ja, de 3 in 1 komt er zo aan. Die is inderdaad bijzonder. Maar dat ga ik u straks wel vertellen. Uh, we gaan eerst even wat anders draaien. Namelijk Brainbox. Ja, dit blijf ik gewoon zo'n verschrikkelijke dijk van een plaat vinden. Brainbox met Jan Akkerman. En Ker van der Linden. En Cas Lux. Downman. Down Man. ...blijft gewoon een wereldplaat. Wat een strot had die gozer toch, die, uh, die Karsluks. Helaas kan hij het niet meer. Hij heeft uh, gehoorproblemen ook. En zijn stem doet ook niet helemaal meer. Zoals het, uh, zoals het vroeger was, natuurlijk. Maar goed, het was toch fijn om dit weer eens even nog terug te horen. Brainbox en Down Downman. Oké, okay, de 3-in-1. Ja, die komt er nu aan. Drie in één. En hier is de dag van Herman Brood. Maar wel heel apart. Let op. Something sweet It ain't the melody And it ain't the music There's something else that makes The tune complete Tell you my favorite piece of art If your figure less than green If your mouth's a little weak And when you open it to speak. Don't change your hair for me not if you care for me. Stay little Valentine stay Each day is Valentine. of honey and some do and some don't some never will the freezing I stood on the corner as a man passed by asked us what we doing, what we need pointing his finger to the wrong side of the street do nothing just hanging around I do the mean boy baby. digging sound do nothing boy Hanging out Had a busted of glue And just a little too I just can't wait I just can't wait for Saturday night Saturday, Saturday. night Can't wait The need a light The open all night Just in time Replaced by the fantastic appearance Of a new day While melancholy queen Is crawling on his bed In the doorway The beautiful soul music Turns out few dewbox Kids dressed to kill some. dude. wel plaat. Uh, de geweldige, leuke 3-in-1 was dat. En uh, wel van Herman Brood. En hij was heel verrassend. Dat wel. Want uh, ja, we kennen hem natuurlijk als een uh, ultieme rocker. Maar zoals veel artiesten ook wel eens doen. Uh, <hums> vond hij toch ook dat het eens een keer tijd was om een LP op te nemen. of een, een CD op te nemen. Uh, met, uh, met allemaal jazz-standards. Uh, ja, in zo'n mooie big band erachter. Ja. Heel, heel, heel, heel verrassend. Heel ja. mooi ook, hoor. Ja. Um. ja. Mooie composities hebben ze ervan gemaakt. Ja, je ja. hoort nu Dolly namens namens en heren. Ja. De uh, <laughs> uh, Big Band, ik, ik zit uh, mijn eigen rot te zoeken wie er allemaal bij zaten... maar dat kon ja. ik zo gauw niet vinden. Ben, de, de band stond in ieder geval onder leiding van een Jim Schijmertje. Ik weet niet welke precies, want die gegevens... die ik heb de CD niet hier natuurlijk, dus dat kon ik zo gauw niet vinden. Hmm. Maar in ieder geval uh, topmuzikanten uit Nederland en alles uh, mooie jazzstukken. U hoorde achter een volgens. Hoorde u dus... It ain't mean a thing if you ain't got that swing. En daarna hoorde u... My Funny Valentine. Nou, dat was in Hermans geval... Mee, meer My Funny Valentine, denk ik. <laughs> en, um, en, en als, als uh, uh, laatste... hoorde u een uh, toch wel leuke... big band bewerking van zijn grote hit... Saturday Night. Het album heet Back on the Corner. Uh, en uh, het kwam uit... in 1999... En iedereen was verrast dat onze Herman ook dit op een hele goede manier uh, kon doen. Hij heeft zich ook nog eens bezig met uh, bijvoorbeeld het stuk My Way. Ja. En ook, ook zijn versie. Ja, ik heb een hekel aan het nummer, gewoon omdat ik het veel te vaak gehoord heb. Maar zijn versie vind ik dan weer te pruimen, weet je wel. Als je ja. dat hoort. Ja, ja maar absoluut. Dat ja. draaien we een andere keer nog wel eens. En uh, we gaan nu uh, vrolijk nog even verder met een plaatje. Dit is trouwens ook wel leuk. Weet je wie dit is? Die je nou op de achtergrond hoort? Ik heb geen idee. Nee? Nou, de jazzkenners die horen het meteen natuurlijk. Dave Brubeck? Nou, daar heeft het iets mee te maken. Oh, dat toch wel? Ja, het is, ja. Paul, het is Paul Desmond. Oké. Okay. Eh, de saxonist daarvan. En het nummer heet niet Take 5, maar Take 10. <laughs> nou ja, altijd beter dan Take That. Hè? Ja. Ja. ja. <laughs> Keep a fire burning in your eye. And pay it You never know what will be coming down I don't remember losing track of you You were always dancing in and out of view I must have thought you'd always Always keeping things real by playing the clown Now you're nowhere to be found I don't know what happens when people die I can't seem to grasp it as hard as I try It's like a song Listening. and I can't up Jackson Brown was dat. Ja, ik denk ik moet hem vandaag maar eens draaien, want hij staat al drie dagen stil in de lijst. Oh. En steeds schoof ik hem weer op. En oh. en, uh, oh. ik denk nou, vandaag maak je wel. Jackson Brown, foreign Dancer, prachtig nummer. Helemaal ja, een beetje gek nummer vind ik het. Ja, maar deze man heeft hele aparte nummers. Het, het ja, maar klinkt ik, vind, ja, ik vind de tekst, klopt naar mijn gevoel niet helemaal met de vrolijkheid van de muziek. Oh, daar heb ik ja. niet eens op gelet. Oh nee. Ik, nee, oh. ik was met andere dingen bezig. Oh. Maar we krijgen nu het nieuws. <laughs> oh, fijn. Het nieuws bij ZFM Zandvoort met Dolly Tempierik. Ja ja, hier volgt het regionale nieuws alweer een nieuwe maand sinds gisteren november en ik zei het al, 2 november, dus vandaag 2017 vanmiddag tussen 4 en 7 uur. Nou, laat ik niet te vrolijk praten, want het is helemaal geen vrolijk onderwerp. Vanmiddag tussen 4 en 7 uur is er een echtscheidingsspreekuur in de Blauwe Tram. Uh, he, u, heeft dan een, u kunt dan een gesprek hebben met een maatschappelijk werker en een sociaal raadsman of raadsvrouw. En zo'n gesprek duurt 45 minuten. De gesprekken worden uiteraard vertrouwelijk behandeld. Gaan we het, erheen? Hè? Gaan wij erheen? Wij? Wil je scheiden van me dan? Maar wij zijn, wij zijn niet in de echt verbonden. Hè? Wij zijn in geluid verbonden. Echt niet? <laughs> echt wel. <laughs> Goed. Het, het, het echtscheidingsspreekuur... het informatiepunt echtscheiding... is bedoeld voor mensen die overwegen om te scheiden... en mensen die relatieproblemen hebben. U kunt bij hen terecht voor informatie... onafhankelijk advies en desgewenst... een verwijzing naar een andere dienst...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 Van maart tot en met oktober geldt er normaal gesproken een tarief van 2,50 per uur voor betaald parkeren in Zandvoort. Maar sinds gisteren is er weer een aantrekkelijk parkeertarief in het centrum. Op de boulevard, de parkeergaragecentrum en het parkeerterrein De Zuid voor slechts 50 cent per uur. De minimale inworp blijft 50 cent... En dit tarief, waar we het nu net over hadden, blijft van kracht tot 1 maart 2018. In een Zandvoortse garagebox is de gestolen elektrische bakfiets van kinderopvang Midas in Haarlem opgedoken. Zelfs de voetbal van de kinderopvang lag bij de fonds nog steeds in de bakfiets. De garagebox is van sensemakelaars makelaars en de makelaar vraagt via Facebook wie deze bakfiets in zijn garage heeft gezet. De zogenaamde stint is een, in, de august, in een augustusnacht uit de schuur van de opvang gestolen. De bolderwagen werd niet meer teruggevonden en een nieuwe stint kwam voor het nieuwe schooljaar. De gestolen stint gaat nu terug naar de leasemaatschappij. Bent u klaar voor de digitale overheid? Tegenwoordig wordt steeds meer dienstverlening van de overheid digitaal aangeboden en dat is best lastig als u nog niet zo handig bent met het internet of niet zo bekend met de overheidsdienstverlening. Doe daarom de gratis cursus Leerwerken met de Digitale Overheid. De cursus bestaat uit vier bijeenkomsten die worden begeleid door gecertificeerde docenten. De lessen worden gegeven in kleine groepjes... en aan het einde van de cursus is er een feestelijke certificaatuitreiking. U hoeft geen examen te doen. De gratis cursus vindt plaats op dinsdag 14, 18, 28 november... en dan 5 en 12 december... van 10 uur ochtends tot 12 uur ochtends in de bibliotheek Zandvoort... Aanmelden kan aan de balie of via de website. Volgende week is de 15e editie van de Nationale Schoolontbijtjes. En in die week gaan bij verschillende scholen in Nederland... de burgemeesters een ontbijtje eten met de leerlingen. In Noord-Holland doen 32 gemeenten mee en in Zandvoort gaat burgemeester Niek Meijer een ontbijtje nuttigen met de leerlingen van openbare basisschool De Duinroos op 7 november. Nou, tot zover het regionale nieuws. Misschien nog heel eventjes dit. Uh, vergeet niet, morgenavond is de lichtjesavond uh, op de begraafplaats in Zandvoort. De start is 7 uur. ZFM luncht. Dagelijks live bij ZFM Zandvoort tussen 12 en 2 uur. Weer of geen weer, zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Ja ja, vandaag kunnen we eigenlijk zo'n beetje van alles verwachten. Uh, want we zijn een beetje bewolkt begonnen en met wat lichte regen en motregen. Maar vanmiddag schijnt geregeld de zon en blijft het over het algemeen droog. De wind wordt noordwest en is overwegend matig van kracht... en de temperatuur stijgt naar zo'n 13, 14 graden. Vanavond en de komende nacht blijft het droog... met een afwisseling van wolkenvelden en opklaringen... en het waait zwak en het koelt af naar een graad of zeven. De komende dagen is het wisselvallig... met vooral in het weekend kans op regen of enkele buien... en de temperatuur vertoont een dalende trend... Van een graad of 12 morgen naar ongeveer 9 op de dinsdag. Tot zover het weerbericht volgens Rico Schreuder. Wat was dat? Mooi hè? dat is oh, uh, een, ja, een nummer prachtig. van het nieuwe album van uh, Jacqueline Govaerts. Oh ja. En uh, van het album The Light-hearted Years. Ja, ik heb het album. Het... Ja, prachtig. Oh, je hebt hem. Ja, nou ja, ik heb hem hierin staan. Ik heb er ook oh, op, op, op hem van Oh, je hebt hem erin gedaan. staan. Ja, ja al, op, mooi, hè? Prachtig. Wat voor Dickie is zeker een erg mooi nummer een ja. album van de. Ja. ja. Heerlijk om dat te horen. Goed. Oh, nou is ja. mijn ding weg. Is je ding weg? Ja, ik had iets moois staan. maar dat is nu. Moet ik oh, even nee. weer over. Ja, ja, ja, ja. En nee, ik was afgelopen. Uh, het gaat nog steeds over muziek. Hè, ja, het gaat nog steeds even. over. Ja. Nee, ja, nee, nee. Ik was ja. afgelopen uh, zondag was ik in Beverwijk bij, uh, bij, uh, bij uh, Café Camille. Ja. Dat is een heel leuk café waar op zondag altijd live muziek is. Ja. En daar uh, trad een, um, een dametje op. Mm -hmm. Nou, een dametje. Dame. Zeg maar mevrouw. Mevrouw, nou ja. ja, een jonge mevrouw. Ja. Uh, jonge dame. En ik was helemaal flabbergasted, zoals dat heet. Ik had zoiets begrepen. Ja, ja. wat ja. een geweldig mens. Zangeres ja. en muzikante uh, Mel, zo heet ze, Ja. werd geboren op 13 oktober 1993 als Melanie Jong. En eh, op tienjarige leeftijd nam zij al haar eerste gitaarlessen. En gitaarlessen is altijd een feestje. Ze leert Mel, Mel de spelende wijs gitaar spelen. En als gewoonte wordt er tijdens de gitaarlessen ook meegezongen. En dat vindt ze geweldig om ja. te doen. Veel van de nummers die zij leert tijdens de lessen blijken later de basis van haar muzikale... Uh, opvoeding. En na de middelbare school, waar haar talent niet onopgemerkt uh, blijft. Vindt zij een geweldige uh, vervolgopleiding. En na een uh, strenge toelatingsprocedure en auditie wordt ze aangenomen door de opleiding Artiest Muziek bij het ROC. Nou, Mel is, uh, is een jonge dame dus. En ze is uh, ja leuk bijkomstigheid. Is dat ze het kleindochter is van Piet Veerman van de, van de Cats. Oh, echt? Ja, dat is het <laughs> En uh, ja, oh, ja, Dus ze dus heeft het ook een klein beetje ja, met de paplepel ingegoten Ze heeft ook meegedaan in de Voice of Holland Ze won het oh. uh, gek genoeg niet Maar uh, ik heb dat dus afgelopen zondag eens eventjes uh, live zitten aan de schouwen samen met ja. twee rasmuzikanten Ton Dijkman op drums en Nico Bransen op toetsen ja. Met z'n drieën waren we er bezig Nou joh, echt het was een belevenis Echt wow. ongelooflijk wow. Ik heb er een, een klein een fragmentje van op Facebook gezet Maar echt, wat een geweldige gedaan. Daarom ga ik nu iets van de draaien. Ja, dat is nog Is ze ook te vinden op uh, Spotify? Ja, dit komt okay. van Spotify. Mel. Dit is er. Klinkt het live ook? Het is, het is echt ongelooflijk. Wat die meid kan. Ongelooflijk. Ze kan echt mooi zingen, maar ze kan ook uh, behoorlijk uitpakken. Uh, ik, ik moet eerlijk zeggen, ik zat met Ansela te, te luisteren naar En soms zeiden wij van: Ja, het doet me hier en daar bijvoorbeeld aan bed Hart denken. Dan kan ja. ze. Ja, dat ja, kan, ja. Ze, nou, daar kan ze. Daar kan ze echt, uh, ze kan echt uh, behoorlijk uh, uitpakken. Ja. En uh, ja, die muzikanten die ze bij dat was natuurlijk op zich ook al een uh, belevenis. Tom Dijkman, een van de beste drummers van Nederland. Mm -hmm. En Nico Brandsen een zeer inventieve toetsenist. Uh, geweldig om dat eens een keer mee te maken. We gaan uh, eventjes uh, door weer. Want uh, we hebben niet lang over Mel praten natuurlijk. Want uh, <laughs> dan dus wordt het nog sluikreclame. <laughs> Artiest in het licht. Artiest in het licht. En dat is Eva Cassidy. fields of barley You can tell the sun in his jealous sky I'm not to Me toch ook, we zitten wel in de mooie stemmen vandaag. Ja, uh, nou, hè. Ja. Eva Cassidy. Uh, dames en heren, en u hoorde natuurlijk het nummer Fields of Gold. Prachtige versie. Zij werd geboren op uh, 2 februari 1963 in Washington D.C. En zij overleed in uh, Bowie. Maryland op 2 november 1996. Oud. Is ook niet oud geworden, hè? Nee, he? 33, hè. Jeetje. 5, nee, 35, wat was het, Zeg ik nou? Uh, 63. Ja, 63. En ze Ja, 33 is ze geworden. Wat jong hoor. Dus Amerikaanse zangeres, dus. En uh, die uh, een aantal bekende nummers in eigen stijl coverde. Tijdens haar leven werd ze niet bekend. Maar nadat ze is overleden aan de gevolgen van kanker, kwam het uh, verlaten muzikale succes. En tegenwoordig wordt ze natuurlijk wel. Uh, over het algemeen erg goed gewaardeerd. Iva Kissel die dus. Prachtige dame, prachtige stem. En uh, nogmaals, u hoorde Fields of Gold. We gaan naar het laatste nummer. Voor dit, uh, voor dit eerste uur. Ja. Dus, uh, ja. Het is. Ja. is gewoon tijd uh, om naar het internationaal te gaan. Noemen we met Biza. Sunshine Day.